Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Grote delen van Amsterdam-Zuidoost en Diemen hebben een uur zonder stroom gezeten. Er waren problemen met twee hoogspanningstations bij de hoofdstad. Ook in delen van de Zuidas en de Rivierenbuurt zaten mensen zonder stroom. De brandweer kreeg zeker 30 meldingen van mensen die in liften vast zaten. Door de storing is het trein- en metroverkeer ontregeld.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 het aantal mensen dat zijn baan verliest groeit nog wel altijd. Bijna 26% van de beroepsbevolking zit werkloos thuis. De Britse acteur Bob Hoskins is overleden. Hij speelde in tientallen speelfilms en tv-series... waaronder het veelgeprezen Pennies from Heaven en Who Framed Roger Rabbit. Voor zijn rol in de film Mona Lisa kreeg hij in 1987 een Oscar-nominatie. Bob Hoskins overleed aan een longontsteking. Hij was 71 jaar. Het weer, in het noorden en oosten wat zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Morgen opnieuw kans op een bui, het wordt dan iets koeler. Vanaf vrijdag droog, zonnig en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat via de voorknopend Hodendrecht 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. De rijbaan is dicht, alleen de vluchtstrook is beschikbaar. Verkeer vanuit Amsterdam kan beter omrijden en volgt dan de borden Amersfoorts over de A9, A1 en de A27. De A9 vanuit Alkmaar loopt door dat probleem ook flink vast. Vanuit Alkmaar staat tussen Aalsmeer en knopend Hodendrecht 10 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam bij de randweg van Dordrecht 6. Door een kapotte vangrail is daar de Rechte rijstrook dicht. En op daad 20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 4 kilometer. Tot zover de verkiezingen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 If you feel the fall and won't you let me know And they hold Fair.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 En ze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 Sometimes I feel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 Zie je niet for you